Dorien Bouwman met het NOS Journaal. D66 is van plan morgen Wouter Kolmees naar voren te schuiven als verkenner in de kabinetsformatie. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws. Kolmees is op dit moment de hoogste baas van de Nederlandse spoorwegen. In het kabinet Rutte 3 was hij namens D66 minister van Sociale Zaken. Het is gebruikelijk dat de grootste partij het voortouw krijgt en één of meer verkenners mag voordragen... De laatste stemmen worden nog geteld, maar D66 komt vrijwel zeker als grootste fractie uit de bus. Zeven landen hebben in Turkije overlegd over de vorming van een stabilisatiemacht in Gaza. Dat zijn Turkije, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Pakistan en Indonesië. Allemaal overwegend islamitische landen. Voorlopig kunnen er nog geen buitenlandse troepen naar Gaza...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 Het elftal van het jaar bij de vrouwen bestond voor een groot deel... uit speelsters van Engeland, zoals Chloe Kelly en Hannah Hampton. Onder bondscoach Sarina Wiegman werden zij dit jaar Europees kampioen. Het weer. Vanavond en vannacht kan hier en daar nog wat motregen vallen. Minima rond 11 graden. Morgen opnieuw bewolkt. In het noordwesten kans op een bui. En het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 hebben van een uur, dan hebben we het over openingen Black Operator en Desolation Blues. Het is uh, toch wel een beetje een noemenswaardig uh, nummer, wat ik uh, heb laten horen, want... We hebben een periode gehad dat we hier helemaal in deze studio niet mochten komen. Vanwege een of de virus wat er rondwaarde in de hele wereld. Een pandemie. Het coronavirus was dat, mensen. En uh, toen hebben die jongens uh, besloten om er een videoclip van te maken. Desolation Blues. En dan zag je iedereen eigenlijk een beetje in hun eigen ruimte. hun partij uh, daarvan uh, doen. En het was ook nog met uh, de toenmalige drummer, Bas Bastiaan de Vries. Die. Uh, dit jaar ook is overleden. En, uh, ja, dat is wel gebeurd nadat hij uit de band uh, was uh, gegaan. Van uh, Black Operator. Uh, want inmiddels is daar uh, al een andere drummer uh, voor in de plaats gekomen. Dat was al uh, voordat uh, Bas. Uh, de, ja, min of meer de band uitstapte. Uh, uh, en er ook mee stopte. Goed, uh, uh, Black Operator. Dat is niet zomaar. Want we gaan straks met Sander Den Das praten. Ook dat gesprek is opgenomen, want Sander die wilde graag naar Clawboys Claw. En daar is hij vanavond, dus ik uh, moest dat wel van uh, gisteren even doen. En dat heb ik dan ook gedaan. Maar in, de illustre, in het illustere rijtje van allerlei oude dingen... komen we ook nog het uh, verhaal van... ja, wie was dat ook alweer? Uh, dan moeten we even heel erg goed uh, nadenken... Uh, hij uh, speelde uh, volgens mij ook uh, bij, uh, bij VSV uh, rond. <laughs> ik ben gewoon zijn naam kwijt. Ja, dat krijg je op een gegeven moment. Als je op een gegeven bij de 60. Ik weet wel dat Frauke van Hesse de, de frontvrouw van die band is. En uh, dat, uh, dat is een uh, mijlenver terug. Want dat was onze eerste keer dat uh, Marcus van Damme en ik. Ik weet het wel. Daan van de Putten. Ja, he, he, het, is, uh, het is me geluk. Daan van de Putten, dat was het, zijn project. Was het gangster is het mensen, want uh, daar praten we over. Uh, ook een voormalige Rob wordt. Uh, deelnemers waren dat in het uh, jaargang 2009-2010. Hier komt hij nog een keer. No Disguise. nog hier zien uh, kijken. Heel bedenkelijk Marcus van Dam, uh, wat uh, betreft deze band. Uh, ik heb hier de technische rider uh, gezien, uh, maar volgens mij gaan ze niet uh, Semi-Akushi spelen. Nee, dat klopt dus ook wel, want uh, ze pakt ook flink uit. Stranger in Paradise en uh, hun single die ze volgens mij deze maand nog hebben uitgebracht. Behind the Spotlight. Daarvoor hoorde je trouwens, en dat is Lekker wel de nauwe van uh, uh, Gangster. En Gangster, dat was het project van Daan van Putten. En eigenlijk, uh, Daan van, ik weet niet of het Daan van Putten is of Daan van de Putten, maar dat uh, moet ik eventjes uh, uh, dat moet ik even, even nog uitzoeken. Maar hij is verbonden aan de muziekschool in Velsen. Daar, uh, daar, daar huist hij ook op dit moment nog steeds. En het was een, zijn project. En toen had hij een uh, dame, en dat was Vrouw Van S. Die had hij uh, als frontvrouw uh, gewoon uh, gevraagd. van Kun jij die partijen? Dus nou, dat uh, geschiedenis Er werden vier nummers uitgebracht. En daarna is het uh, project ook afgelopen. Want het was alleen maar een project. Het was een afstudieproject, meer was dat niet. Maar uh, Illuster is die band wel. Want uh, Gangster schopte het tot de finale van de, de Rob Hack. Daar wordt in dat jaar ook Wave Zero. Ja, Tom Gaasbeek uh, mensen. Die noem ik dan toch ook nog maar eventjes. Ook ons ontvallen dit jaar. En uh, dat was ook een finalist die band. En niet te vergeten, Ethereal, de latere winnaars. Uh, die uiteindelijk ook nog eens de grote prijs van Nederland hebben weten te vinden bij de categorie bands. En daar heb ik... Alaska voor het eerst gezien. Dus dat is de link met Ethereal en Alaska, mensen. Dus zo ben ik aan Alaska gekomen. Um, goed, we gaan verder met een band die ook met die, die Robbe Akda wordt te maken. Sterker nog, het zijn de winnaars van 2024. Ik heb het over Hunk en Blond. group of money-hungry, low-IQ, high-energy jackrabbit fucking wannabe big-time, small-time shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than five minutes. Een beetje een hier wat uh, uit je boxen komt. En zit je op een computer te luisteren. En je hebt dan van die, uh, van die soundbars. Ja, dan uh, denk ik uh, dat je ze wel heel goed uh, moet instellen. Virol is uh, dit. De band komt uit Amsterdam, is een tweetal. Luidruchtig. Ze zijn uh, nou erg uh, schuitig met bio's en informatie. Niet dus. Maar goed, uh, dat maakt niet uit. Ik uh, draai het graag. Dus vrienden, ik zeg het uh, gewoon in het Nederlands. Ze zijn Engelstalig, maar misschien uh, dat ze het... Uh, ...dat hun vrienden ergens dat uh, kunnen oppikken. Hé, hey, uh, ik uh, wil jullie graag uh, van dienst zijn... ...maar dan heb ik toch even wat meer nodig. Uh, zoals bio's en, uh, en foto's en dat soort dingen. Want uh, met dan alleen een optreden ergens in februari van, uh, van dit jaar... Uh, ...toen speelden ze met Eyesores en de Captain... ...in een uh, in assortiment van package deal... En daar waren ze ook al te zien. Maar hun optreden en performance is oké. Okay, dus dat heb ik allemaal wel begrepen van een van de mensen van de Captain... die mij toen geholpen heeft. En de Captain heb je al eerder gehoord in deze uitzending met Fat Your Mama. Dat is trouwens de eerste single die ik van de Captain ook echt kan laten horen... want ze hebben een geluidsbestand fijn opgestuurd. Maar hier moest ik echt even wat moeite voor doen om dit te laten horen... Nu is het tijd voor het gesprek. De, de laatste voor vandaag. En dat is met Sander den Das. De voorman van Black Operators. Het is een Alkmaars Amsterdamse band. En uh, het gaat natuurlijk over de single Revolution die ze deze week hebben uitgebracht. En er zit ook een videoclip, dus bij de samenvatting van deze uitzending mensen. Op maandag kan je hem ook uh, weer bewonderen, dus uh, wat dat gaat uh, komt hij daarin voor. Um, en ik had al aan het begin van dit uur Desolation Blues, maar er is nog zo'n lekker schurende zong en daar beginnen we mee. Dat is The Devil's Road en dan het gesprek met uh, Sander en daarachter. Die nieuwe single, Revolution, ik zou zeggen, riemen vast maar weer. Afwijkt om niet op vrijdag releases te doen, dan is het Black Operator wel. En we hebben aan de telefoon Sander den Das. Hallo. Hoi. Ja, ja, want uh, jullie uh, laat je ook niet eigenlijk, uh, nou, ik zal uh, misschien het woord koeioneren, maar uh, eventjes uh, in die zin maar even gebruiken uh, door, uh, door af te wijken van het uh, grote geheel, door ook niet op vrijdag wat, uh, wat uit te gaan brengen. Nee. Nee, nou normaal gesproken, volgens mij hadden we onze vorige single wel op een vrijdag. Ja. Ik weet het niet eens meer zeker, maar hoe heet het? Uh, ja, het is altijd een beetje plannen en deze datum die kwam eigenlijk wel zo goed uit. Uh, en, uh, het het woord, iedereen loopt ook een beetje achter elkaar aan. Ja. Uh, met, uh, oh ja, het moet ineens allemaal op een vrijdag. Ja. Uh, en wij hadden zoiets van, nou, misschien als we het op een dinsdag doen, dan vallen wij misschien juist iets meer op. <lacht> ja, dat, dat vallen jullie sowieso al op. Maar het is ook weer even een tijdje rustig rondom jullie geweest uh, in dat opzicht. Ja. <lacht> ja, want uh, de laatste... Ja, in ieder geval voor het publiek. Ja, nou ja, uh, dat uh, bedoel ik. We hebben gedaan, uh, maar we hebben eigenlijk uh, de laatste hand gelegd aan een nieuwe EP. Uh, en die is eigenlijk uh, klaar. Ja. Uh, en daar is dit een single van Rolling staat daar ook op die we in het voorjaar al hebben uitgebracht uh, en die EP die staat gepland voor februari ongeveer Ja. en, en uh, ja uh, de zomer zat ertussen en uh, wat vakanties. we hadden eigenlijk een uh, soort estafette vakantie hm. want uh, dan ging uh, de een en uh, aansluitend de aansluitende ander dus uh, we hebben op een gegeven moment gewoon gezegd: van, Nou, oké, okay, dan uh, gaan we achter de schermen gewoon uh, lekker door. En uh, schrijf alles iets hier op ja. Dus, ja. Ja, jullie. Je, ja, je, je, je, het plezier staat als het uh, goed is en als ik jou goed zou beluisteren, staat voorop. Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat ook dat je het dan als bent het langste volhoudt. Um, ik herken dat nog wel van eerder wens waar ik in gezeten heb... ...waar de drive soms groter was... ...dan uiteindelijk het plezier. Mm -hmm. En dat hou je best een tijdje vol... ...maar op een gegeven moment gaat dat toch wringen. Ja. En uh, we hebben op een gegeven moment gezegd... van, nou ja, ...dat is in ieder geval het uitgangspunt... Uh, ...van deze wens, ook een beetje organisch ontstaan hoor... ...dat we veel zelf doen. Uh, we houden er niet zo van om uh, ons druk op te leggen... Van labels of mensen om de band heen. En uh, ja, we doen de dingen zoals we doen. En ja. Uh, ja, soms zit daar wat langer tussen. Soms... soms uh... Ja, uh, zijn we gewoon met andere projecten bezig. Ja, even over uh, bijvoorbeeld een uh, single die bij mij dus nu een beetje weer in mijn hoofd uh, springt. Ja. En die we net ook eigenlijk hebben laten horen. The Devil's Road. Ja. Want dat is uh, zoiets als de koopman en de dominee of de dominee en de duivel bij elkaar in de auto zitten. Zo was het toch? De is dominee en de duivel. Ja, zoiets is het, ja. ja. Is het. ja. Uh, uh, zo zoeken jullie altijd dit soort uh, uh, randjes op in de muziek? En in de tekst? Uh, ja, op zich wel. We houden allebei. Ik ben zelf een grote fan van, uh, van, van horrorfilms. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat thema komt wel eens terug. Uh, nou, het gaat Devil's Road toevallig over het uh, afglijden uh, van bijvoorbeeld drugsgebruik of uh, ja, ja. verslaving of alcoholisme. Dus uh, het is een soort metafoor. Ja. Maar, uh, Ja, een randje eraan. Ja, want als we kijken naar horror, hoe we, dan in de periode, we zitten nu in periode, een beetje in de periode van Halloween. Dan kom jij dan wel aan je trekken, denk ik zo. Ja, absoluut. Ieder jaar vast een Ik ben helaas andere plannen, <laughs> Zeker bij een Halloween party. Ja. <laughs> maar, uh, waar ik dan toe wil, is, uh, want de, de Devils Road is natuurlijk een mooi zijstapje. Uh, ja. die, de, uh, Revolution, de nieuwe single, die dus deze week is uitgekomen en waarbij ook een mooie clip bij zit. Ja. Die gaat totaal over, over iets anders. Ja, ja, ja dat klopt. <laughs> uh, ja, dat heb je wel eens. Uh, we zijn eigenlijk helemaal geen politieke band of zo. Nee. Uh, uh, van waar het dan toch ineens van, zoiets? In. Ja, het is meer gewoon uh, een optelsom van de laatste paar jaren, uh, de dingen die om, in de wereld gebeuren, de onstabiliteit, uh, het, het, het, het, het feit dat zeg maar degene die het hardste brult uh, het meeste gehoor krijgt. Uh, en dat zijn dan dingen waar je wel eens over nadenkt. En uh, ja, dat kwam dan tot uiting en mooi bij elkaar in dit nummer. Ja. Uh, ik had een. Ik, de, de riff in het nummer. Uh, het nummer, uh, dat is eigenlijk opgebouwd uit een, uit een soort genre-riffje. Dat, dat als een thema door het nummer wel heen gaat. Mm -hmm. uh, is geschreven door onze drummer uh, Bastiaan de Vries. En. Uh, ja was al anderhalf jaar niet meer in onze band, ja. uh, maar die is eigenlijk van de zomer overleden, uh, plotseling. Uh, en we vonden het wel, ja uh, ook wel gepast om het nummer aan hem op te dragen. En uh, ja, het, het, het, het viel allemaal wel samen gewoon. Uh, het, het, en het nummer. Ik, had, ik had het op een of andere manier revolution in mijn hoofd. Dat was ook de eerste lijn die, die me te binnen schoot. En dan bouw je daar een beetje op voort, weet je. Ja. Uh, ik, ik, ik, kan, ik ben geen schrijver die zeg maar kan gaan zitten en een tekst schrijven. Ja. Uh, ik heb muziek nodig. En dan vaker rollen woorden op zijn plek. Of het, of het is in ieder geval een frame. Uh, en dan... Ja, dan... Uh, uh, volgt uiteindelijk uh, het verhaal vanzelf, zeg maar. Ah, ja. En, ja. Toevallig ging dat deze kant op. Ja. En, uh, uh. Ik vond dat ook wel interessant. Ik vond het wel leuk, want ik, ik schrijf eigenlijk normaal nooit echt over dat soort dingen. Dus uh, ja. Even kort nog uh, over uh, Bastiaan, uh, want uh, ja, je, je, je haalt hem aan. Maar hoe zijn jullie daarmee omgegaan uh, uh, uiteindelijk? Hij was al een uh, tijdje al uit de band, maar toch. Ja, klopt. Ja. Klopt. Uh, ja, dat was op zich natuurlijk een enorme uh, schrik. Uh, in ieder geval, uh, Emile, onze gitarist, belde me op zondagavond. En, uh, nou ja, slecht nieuws, Bas is overleden. En, uh, ja, uh, hoe zijn we daarmee omgegaan? We, hebben, we zijn wel bij elkaar gekomen en we zijn natuurlijk naar de uitvaart geweest of naar de condoleances. Ja. We hebben het daarna, na onze vakantie ook wel over gehad. Want pas was toch uh, zeker acht jaar bij ons. En ja. ja, dan ben je best wel aan elkaar vergroeid. En ook als je dan uh, een, een, een, uh, een jaar al niet meer bij elkaar in de band zit... dan kwamen we eigenlijk nog wel tegen in het centrum waar we ook oefenen. Pas stapte uit de band omdat die... Uh, uh, ja tijd voor nieuwe plannen wilde niet creëren hij kreeg uh, uh, een nieuw huis en uh, een kindje dus um, ja zodoende had hij zoiets van uh, misschien is het gewoon een uh, goed moment om uh, andere dingen te verkennen nou dat was natuurlijk helemaal prima ja ja. Uh, dus we zijn heel goed uit elkaar gegaan. We zijn ook helemaal niet... Uh, hoe heet het? Uh, maar ja, dan raak, raak je elkaar natuurlijk al een klein beetje uit het oog. Ja. Maar je hebt elkaar normaal. Als je de week spreekt, is dat nu iets minder frequent. Ja. Maar we kwamen we nog een regel tegen in het oefencentrum. Dus, dus ja, dan heb je toch zoiets van... Uh, hij, hij was bezig met een nieuw kofferbeentje. Uh, waar hij voor auditie deed. Na, enige, uh, na een jaartje helemaal niks gedaan te hebben. Dus dan, uh, dan heb je ook zoiets van... Ah, je, we waren wel blij van: uh, Oh, tof, hij is weer bezig. En, uh, ja. Dus, uh, ja, de schrik was zeker uh, groot. Ja. Uh, ja. Afsluitende vraag, Sanner, Want uh, natuurlijk is ook het Wereldwijde Web iets uh, voor jullie uh, in dat opzicht. Waar kunnen ze jullie vinden? Uh, www.plekoprader.nl. En uh, ja, daar staan ook alle andere links naar de Instagram en de Facebook en de YouTube's en de Spotify's en waar, uh, het, het nummer is op iedere streamingdienst te vinden. Dus uh, wat dat betreft uh, wat je ook hebt, er, er, er, er hoeft geen ontkomen aan te zijn. Mm. Gevolg is wel dat uh, al die releases die niet op die vrijdag uh, als los worden aangemerkt... ...ja, en uh, dan heb je het uh, best wel een beetje druk uh, als hoofdredacteur zijnde van 3 voor 12 Noord-Holland. Ja, uh, dit is er ook zo eentje. Die kwam uh, volgens mij maandag uit uh, van Black Operator en Revolution. Dat geldt uh, ook voor Holograph, want die jongens, uh, eigenlijk uh, is die band ontstaan in 2020... Met uh, Warren Fisher uh, als uh, gitarist en frontvrouw en vocaliste Ines Sotska. Of Sotska, hoe je het uh, noemen wilt. Maar zij hebben hun thuisstad, Kaapstad uh, in Zuid-Afrika ingewisseld voor Amsterdam. En daar uh, werken ze nu vandaan uit. En we hebben al uh, Milk and Honey laten horen. Of Milk and Lemon, dat moet ik zeggen. Maar ze hebben nu een EP uitgebracht. Teeth. En daar staat bijvoorbeeld ook deze single op. En dat is Angel Dust. Oh, God. van dit jaar was ik al een keer in Volendam. En dat had uh, te maken met deze band Katmandu en uh, Buckley on Drugs. Die staat op een EP die ze toen hebben gepresenteerd in de Piers. En dat was een week voor mijn verhuizing. Maar toen had ik al de wetenschappen. Ik ga naar een heel fijne plek. Uh, en toen uh, was ik eigenlijk best wel gelukkig op die dag een beetje. En dat werd nog eens een keer uh, dubbel bevestigd. Met een week of uh, twee, drie terug toen ik Alaska aan het werk heb gezien. Zelfde zaal trouwens. Uh, maar goed, uh, over Alaska gesproken, die komen straks nog uh, terug. Daarvoor hoorde je voor Katmandu, hoorde je uh, Holograph, Angel Dust. Dat is een internationale band, uh, dat had ik net verteld. Ze komen uit Kaapstad en ze, uh, ze zijn neergestreken in Amsterdam tegenwoordig. En ze hebben een EP uitgebracht, dat heet Teeth. Uh, dat vind ik trouwens uh, wat nu eraan komt wel leuk. Want Koos die, uh, heeft al een uh, reputatie opgebouwd. Want uh, zij was al uh, de finaliste van Mooie Noot in 2024. En let op. Wolfgang, de finalist en de winnende finalist van die uh, editie van 2024. Die komt 20 november hier naar deze studio. En hij is vier dagen daarvoor is hij al te bewonderen in de Sexton Sunday Sounds in het Slachthuis in Haalem. Dus dan weet je in ieder geval wat uh, daar aan de hand is. Maar Koos, die heeft natuurlijk ook een reputatie... is ook een voormalig finalist van de Robbenacte Award. En staat nu uh, duidelijk in de belangstelling vanwege de popronde. En daar ga ik nu naartoe... Want uh, in die popronde... Uh, daar wordt uh, van alles en nog wat uh, gedaan. Zo ook, over uh, dikke week... dan gaan ze naar Woerden toe... en dan komen ze dus in de studio terecht... van RPL Woerden... bij collega Maarten Verduin. Ik heb hem uh, meerdere malen... joh, je moet eens kijken of je koos eens een keer kan strikken. Nou, ik denk dat de gebeden eindelijk... Uh, van mijn kant een beetje verhoord zijn. Want Koos gaat daar ook een optreden doen... Uh, in, uh, dat, uh, in die studio van RPL Woerden... Tijdens een extra uitzending, een lange uitzending van Podium 107.1. Nou, wij gaan nog even terug naar februari van dit jaar. Want toen hebben we er geschrikt voor 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Dat dan ook weer. En toen speelde stiekem Koos Alt, uh, al haar nummers van haar EP van, uh, van uh, begin dit voorjaar. En een van die nummers was dit. En dat is Not That Deep. said songs to welcome self-pity. Then I carried the feeling on my shoulders. I prayed for rain on the sunny days to elevate my state. dus te bewonderen bij de collega's van RPL Woerden bij Podium 107.1. En dat heeft alles te maken met die speciale eh, popronde in Woerden. Waar Koos de gast is, sluit af met Alaska en Scraps. Tot volgende week.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 Zuid-Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.